Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De financiële positie van de grote pensioenfondsen is afgelopen maand verder verslechterd. De kans dat de pensioenen volgend jaar moeten worden verlaagd neemt daardoor toe. Vier van de vijf grote fondsen heeft een dekkingsgraad van onder de 90 procent. Dat geldt onder meer voor ambtenarenfonds ABP en Zorg en Welzijn. De belangrijkste reden voor de problemen bij de pensioenfondsen is de lage rente. Ook waren er sinds het begin van het jaar grote verliezen op de aandelenbeurzen. Tegen de man die in 2014 met zijn speedboot een dodelijk ongeluk veroorzaakt op de Vinkeveense Plassen is acht jaar cel geëist. Ook wil het OM dat hij vijf jaar niet mag varen. De verdachte ramde met zijn speedboot een sloep met daarin vier vrienden. Twee mannen uit Leusden waren op slag dood. De speedboot voert door omdat de bestuurder dacht dat hij een paal of een boei had geraakt. In Berlijn is een auto ontploft toen hij door de stad reed. De bestuurder is omgekomen. De politie denkt dat de ontploffing is veroorzaakt door een explosief. Agenten hebben onderzocht of er nog explosieve stoffen in de auto lagen, maar hebben niks gevonden. Mensen in de omgeving moesten ramen en deuren dicht houden. Door de ravage is een belangrijke straat naar het centrum van Berlijn afgesloten. Op de A15 bij Dodewaard is een gans dwars door de voorruit van een busje gevlogen. De bestuurder kwam met de schrik vrij en liep alleen snijwonden op. Het dier vloog aan de bestuurderskant naar binnen en kwam vast te zitten in het stuur. De gans was bewusteloos en kwam weer bij nadat de chauffeur zijn busje tot stilstand had gebracht. Toen begon die te bijten en vloog weg. Volgens Rijkswaterstaat is het wonderbaarlijk dat de chauffeur en de gans nagenoeg ongedeerd zijn gebleven. Het weer nog op de meeste plaatsen is het grijs met lokaal mist en een spatmotregen. motregen. Vanmiddag klaart het vanuit het noordoosten langzaam op en het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Seholka van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Moet ik nog even mee, aan? Nog één verpakking, nog heel even, ja? Ja. Appelsientje. <totstut> Het heeft geen enkele zin om je glas tegen de pak te zetten, want de eerste glop gaat twee meter. <totstut> Als ik een pak appelsintje openmaak, dan staat mijn zoon achter in de keuken. Uh. <lacht> ik moest vorige week een CD-rom hebben. Heel snel een CD-rommetje hebben. En CD-rom, daar zit folie omheen. En ik heb geen nagels. En hè, ik kreeg een folietje er niet om vandaan. Ik probeer het nog met een punt van de pen. Die pen brengt er twee overal weer inkt. Ik probeer het ook niet meer. Ik koop meestal een gasbrander. Ik brand hele folie erom vandaan. Klaar. Ik weet dat CD's branden is illegaal, maar ik heb geen keus. <lacht> En mijn zoontje gaat bijna lopen. En telkens als hij bijna gaat lopen, zegt mijn vriendin: Bert, pak snel de nieuwe camera en doe er een nieuw bandje in. Let was wat ze zegt. Doe snel een nieuw bandje in een nieuwe camera. Ik weet niet hoe het bandje open gaat, ik weet niet hoe de camera open gaat. Voordat ik de hele handen open heb, loopt onze zoon de 100 meter en 9,4. <lacht> Nog één dingetje, dan hou ik op, de antwoord Ik gauw, zei het. Stoommaaltijden voor in de magnetron. Ovale stoommaaltijden met een tuutje midden. Staat op, na zes of zeven minuten mag de folie eraf. Ja, met asbest handschoenen, ja. Ja. En als je hem open scheurt, die hangt met je smoel in de stoom... ...heb je drie jaar in de hoofdrol in de musical De Klokkenluiden van een Notre-Dame. We hebben een tweede huis in Beverwijk, daar zitten we lekker dicht bij het hè? Ja. Nou ja, maar die onderbroek die ik wel kiest, die onderbroek die dan, die, die, die, die wel kiest, die zou ik ook even over kiezen. Mag ik nog even over kiezen? Even over kiezen. <lacht> Ja, ik moet lachen, ik weet wat er komt. <lacht> En jou van onze grote vriend Willem Bruist. Slash met Sweet Child of Mine. Van uh, Slash, de voormalige gitarist van Guns N' Roses, natuurlijk. huidige uh, ook nog hoor. Oh ja, ja. ja. Oké. Okay. Maar uh, opgenomen live at The Roxy en uh, de zanger is Miles Kennedy. Nou, eh. Uh, uh, bekend die moet... van Alter Bridge. De mensen die een beetje in dat genre zitten weten welke band het is. En, uh, Ik niet. Oh. <laughs> En deze, uh, deze zanger uh, schijnt volgens de berichten een bereik te hebben van vier octaven. Ja, in dat in is ieder geval, best wel heel veel. En In ieder geval zingt hij beter dan Axel Rose. Dat is niet en, wat zeker is. Eh, eh, Goed, we is gaan zo. eten! Uh, uh, ja. <laughs> en niet eens lekker, hè? <laughs> oh. <laughs> dat moet je niet zeggen. Jawel, Oh ja, ik ga er... Oh nee, nee wacht even, wacht even. Eerst even jou aankomen? Nee, nee, het recept van de week. Ja. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Ja. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina... www.facebook.com Zandvoort zandvoortlunch Ja. Ja, wat wou je zeggen? Nee, ik wou zeggen, we zitten al en we hebben de 330 hè, likes. Ja, we hebben ze. Dus uh, dan moeten we zien dat we deze week aan de 350 komen hè, op onze Facebookpagina. Ja, ja, ja. We ja, beginnen ja, ja. veel fraad te worden, merk ik. <lacht> <lacht> ja, je, je wil steeds meer. Maar we zitten nu over de 330 likes op onze Stand Lunch Facebookpagina, jongens. Ah! Ja, bedankt hè, van iedereen. Ja, Als we bij de 400 hebben, ga ik iets heel leuks verloten. Maar dan moeten we er eerst 400 hebben. Ja, ja dat doe ik het niet. <lacht> Zo is dat. Nou, eten, Goed. kom op. Ja, we ik gaan, gaan naar het recept. Ik heb honger. Kom. En uh, vandaag is dat witte kool en uh, gekruiden kip uit de wok. En voor dit recept heeft u nodig één pakje gele rijst, twee eetlepels olie... Twee uien, één paprika in smalle reepjes... een schaal kipfiletblokjes... een theelepel citroengras... één theelepel gemberpoeder... een theelepel sambal... twee keer... Uh, 600 gram witte kool... of uh, twee zakjes van 300 gram gesneden... en één pakje kokosmelk. De bereiding gaat als volgt. Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking... Spreer de olie in een wok of een hapjespan en roerbak de uien en de paprika ongeveer drie minuten. Schep de kipfiletblokjes blokjes met citroengras, gember en sambal erbij en roerbak dit weer een minuut of drie. Voeg de kool en de kokosmelk toe en dek de pan af en stoof het gerecht op laag vuur in ongeveer 10 minuten tot de kool beetgaard is. Serveer met rijst en een tip... Geef wel het gebakken uitjes of cassave kroepoek bij dit gerecht. Ik zou zeggen, eet smakelijk. En uh, voor degene die haast hebben, uh, het staat uh, binnen 20 minuten op tafel. Kijk, dat bedoel ik. <lacht> ja. dat nog eens makkelijk, hè, je? <lacht> ja, maar ja. Dat, is, uh, de, dat is sowieso met roerbakken. Het is zo klaar. Ja, en het is nog lekker ook. En als je, als je helemaal haast hebt, dan kun je eventueel ook nog uh, zo'n zo zo bakje rijst in de magnetron gooien. Die heb je ook nog. Nou, maar dat doen we niet. kant ik klaar. Ja, nee, maar ja, voor nee, het gemak. Voor het gemak, ja. Oké, okay, nou, uh, u kunt het recept natuurlijk terugvinden op onze Facebookpagina. Met die 330 likers. <laughs> en uh, daar komt het op. En uh, het, het scoort überhaupt, hè. Want ik, zie, ik zag bijvoorbeeld vanmorgen ook dat morgen hebben we natuurlijk weer een hele leuke actie. Uh, dat heeft uh, Ingrid weer verzorgd. Een hele mooie actie. Het gaat over chocolade, geloof ik. Mm -hmm. oh, en, oh, oh, oh, oh, oh. Ja, jij mag niet meedoen. Nee, jammer. Nee. <laughs> <Meduwerks, laughs> ik niet meedoen. Maar, uh, morgen dus. Uh, en, en dat bericht wat dat aankondigt, is meer dan 5000 keer bekeken. Dat, dat is echt geweldig. Dus we zijn uh, trots uh, op u allemaal. Ja. En, uh, dus, uh, nou, zorg dat we binnen de kortste keer aan de 400 likes Dan ga ik iets, echt iets heel leuks verlaten ja. Ik beloof het. Ik beloof het. Ik ga echt iets heel leuks. Ik heb al iets bedacht, maar ik ga het nog niet vertellen. Nee. Okay. Ik hou het geheim. Hé, hey, we gaan naar de 3-1. Want die hadden we eigenlijk het eerste uur moeten doen natuurlijk. Maar ja, dankzij of door het gedenken van George Martin hebben we dat even verschoven. Normaal doen we dat het eerste uur. En nu het tweede. En het is een stevige hou je vast. 3 in 1, 1, 1, 1. Living Blues!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 Eén, een, een. In, -ing. in, in. Away. I'm gonna leave this city Might come back Someday Me. Oh, honey, you don't care, yes, but I tried so hard to be good for you, when I leave you right now, now. won't make you sad and blue yeah. Yeah. Oh vandaag van de Living Blues. En hoe kom ik daar nou weer op? Hè? Nou, nee. Dat is niet zo moeilijk. Want um, morgenmiddag uh, bij de jaren besteden we er ook nog een stukje aandacht aan. Uh, The Golden Years of Dutch Pop Music. En dat is een fantastische cd-serie. Die is echt geweldig. Met allemaal opnamen uit de Viniel-tijd. En... Uh, daar zit ook een prachtige dubbel cd van, uh, van Living Blues bij. Het zijn allemaal A- en B-kantjes. Dus singles, alle singles die ze gehad hebben... Uh, ja. uh, en eventueel B-kantjes. En bent die ik trouwens nog vergeten ben... die daar ook in zit, die wij niet, nog niet behandeld hebben... dus daar hebben we nog wat aan te doen... Uh, zijn bijvoorbeeld de Beverwijkse Bintanks. Die zitten er ook in met een dubbel cd. Ja. Um, in april, begin april, komen er weer vier nieuwe bij. Het is echt een, een, een gigantische serie voor de, voor de lief, liefhebbers. Maar, ik wil eerst even van jou weten... jij hebt onder andere intussen ja, ja, gevonden... Ja, ja. wie er in Living Blues speelde. Want dat is echt een Haagse bluesband van ja. formaat. Uh, ja, ze werden tot uh, de absolute top gerekend. Hè, met, samen met QE. Ja. Dus, uh, ja, ik, uh, ik vind ze geweldig. Vroeger al, dus. Uh, ja, Tedje Oberg op gitaar. Ja. Uh, Nico... Christiansen, Ah, toch Nico. Jacques. Toch Nico. Ja. Ja. En op Monica, John Legrand. Lagrand. Ja. ja. En die. Uh, uh, voor zover ik weet maakt die nog. Ja, die doet het nog steeds. Volgens mij. Die speelt nog steeds. Maar okay. ik kan zo even niet achterhalen waar. Oh, nou, <laughs> In welke, welke formatie? Maar goed, ja, blues rock. Uit uh, De Haag. Ja. ja. En uh, de nieuwe serie, dames en heren, die in begin april gaat uitkomen, die vier CD's, uh, ga ik u ook even vertellen. Want dat zijn ook weer niet de kleinste. Uh, Alquin, Al uh, of Alquin, moet ik eigenlijk zeggen: Alquin. Uh, oh ja. Prokro. Pro pro een uh, procro-rock band uit de 70s. Ik heb het helemaal vergeten: De Jumping Jewels. Uh, de oh, Nederlandse yeah. Shadows, zou ik maar zeggen. Uh, die, die, die met onder andere uh, Kees Kranenburg Junior en, en, nog, en Joop Onk. Zat daar onder andere ook in. De eerste man van Willeke Alberti. Verder uh, komt er ook nog bij... Oh, dan moet ik even kijken. Nou ben ik het weer vergeten. Yeah, uh, zou ik al zijn, maar... Even kijken hoor wie er nog meer bij zaten. Um, want er zat nog een hele goede band bij. Ja, Le Rock. Uh, ook zo'n zo bandje uit, uh, uit het gooi kwamen die. Uit de jaren zestig natuurlijk weer. En uh, ja dat vind ik minder. Maar goed, voor de liefhebbers is het leuk. De George Baker Selection. Uh, dat is voor de liefhebbers natuurlijk leuk. Ja. Ik hou er niet zo van, maar goed, dat maakt niet uit. En in ieder geval dus vier nieuwe dubbel CD's van deze de legendes uit de Nederlandse... Uh, Popmuziek, ja. fantastisch initi initiatief. En morgenmiddag in de Finieljaren dan besteden we daar ook weer aandacht aan. Del 2 ja. en dan komt Living Blues onder andere ook weer voorbij en Rob Hoeken komt bij met zijn Woogie uh, Woogie en Rhythm Blues Quartet en nog veel meer. ZZ en de Maskers komen ook nog langs. Ja. wordt ah, ja. gewoon weer feest morgenmiddag. Het is weliswaar nog ingeblikt. We hebben hem thuis al opgenomen. Ja. Uh, maar dat, dat blijven we nog even doen tot na Pasen. En dan gaan ook de ja. Nieuwjaar gewoon ja. weer live. Tot maar Pasen dan... ontbreekt het ons echt van tijd. Ja, dat is de enige reden. Ja, ja. ja en dan nu het de nieuws. Tijd. En dan nu het nieuws. Ja. ja. ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Een glazenwasser is uh, gistermiddag gewond geraakt na een val van een ladder. Uh, de man viel van zo'n 2,5 meter hoogte met de ladder naar beneden. Gezien de ernst van zijn verwondingen... werd het mobiel medisch team uit Amsterdam opgeroepen. Ambulancebroeders hebben het slachtoffer eerste hulp verleend... En uh, daarna is hij per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. En de traumahelikopter die al was opgeroepen, kon uh, onverrichte zaken weer terug. De politie heeft uh, gisteren twee personen aangehouden... in verband met een bedreiging in Heemstede. Er is een onderzoek gestart in een horecazaak... en de binnenweg werd afgezet. De politie meldde deze bedreiging op Twitter... Een maaltijdbezorger is gisteravond beroofd van een bestelling. De overval vond plaats op de kruising van de Vincent van Gochlaan. met de Piet Mondria straat in Haarlem. De groep had het voor eigenlijk voorzien op het geld van de bezorger. Uh, een van de daders sprong voor de bezorger. toen deze op zijn scooter voorbij reed. De rest van de groep ging om hem heen staan. en vervolgens eisten ze geld van het de slachtoffer. Deze weigerde en gaf gas. Wel was hij ondertussen beroofd van zijn bestelling en de politie, politie is op zoek naar getuigen van deze overval. Een automobiliste is vanochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval in Haarlem. De vrouw uh, reed over de Fonteinlaan uh, richting Heemstede toen ze rond kwart voor zeven werd gesneden door een andere automobilist... De vrouw raakte van de weg, botste tegen een boom, maakte een draai en kwam verderop gedraaid tegen een andere boom tot stilstand. De automobilist die de vrouw afsneed, reed na het ongeval door. Een buschauffeur die het ongeval passeerde, alarmeerde de hulpdiensten en bood eerste hulp, terwijl meerdere overige weggebruikers de vrouw moeten hebben zien staan en dus gewoon doorreden. De vrouw is door brandweer en ambulance per personeel uit haar benarde positie bevrijd en naar het ziekenhuis overgebracht. Verkeersspecialisten van de politie zijn naar onderzoek gestart om de exacte toedracht van het ongeval te achterhalen. De Fonteinlaan richting Heemstede was hierdoor afgesloten wat voor het nodige oponthoud zorgde. Tot zover. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is vandaag over het algemeen bewolkt. Later vandaag klaart het geleidelijk weer op en blijft het verder zo goed als droog. De temperatuur stijgt naar een graad of 9 en er waait een matige aan zee vrij krachtige noordoosterwind. Vanavond en komende nacht klaart het geleidelijk op en bij een naar oost draaiende toenemende wind daalt de temperatuur tot dicht bij het vriespunt. Morgen schijnt de zon weer volop en is het droog. De oost- tot noordoostenwind is matig tot krachtig en de temperatuur loopt op maar een graad of acht. Dat was het wat betreft het nieuws.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 Loves me, why? Ik vind het echt een van de beste nummers ever. Dit, dit, dit nummer, dat, uh, ik weet het niet. Ik heb, daar iets, ik heb daar gewoon wat mee. Ik vind het zo'n te gek nummer. Uh, the Wonder Lady Smiles van The Golden Earring. En uh, nu eens even kijken. Want uh, god schiet weer op. Dus al bijna twee uur. Nou, eens kijken. Uh, even kijken hoor. Ja. Oh ja, we gaan nog even een hele mooie draaien. Ja, ik ga nog even een hele mooie draaien. Van uh, Claudia de Brij. Uh, ze heeft een nieuwe CD gemaakt, dat weet u, een nieuwe album gemaakt. En daarin heeft ze onder andere een aantal liedjes uit haar theatershows opnieuw bewerkt. En uh, die zijn heel mooi geworden. En er staan ook een paar prachtige duetten op, onder andere met Welen, Maar die heb ik u al een paar keer laten horen. Ik ga u nu eventjes een uh, andere laten horen. Claudia de Brijs samen met T. Lau. Je bent niet meer alleen. Meer. je bent niet alleen. Claudia de Brij samen met Thee Lau. Geen kopje koffie Geen massage Geen telefoontjes Geen warm bad Geen vrolijkheid Geen Hey kom op Geen keppet ook ik heb het ook gehad. Geen eigenlijk is dit misschien maar beter. En zelfs geen nachten lang vol drank om het te vergeten. Nou ja, misschien later. Geen psalm, geen kind Geen goeroe, moeder, pater Geen zakdoeken Geen aanzichtkaart Geen brief, geen glaasje water Geen trainingsbroek Geen trieste film Geen tranen op de bank Geen kruik, geen bed Geen hulp, geen mens Geen alsjeblieft, geen dank Geen als ik kon Dan zou ik met je ruilen En zelfs geen warm lichaam om tegenaan te huilen, nou ja, misschien later. Geen boek, geen foto, geen gedicht. Geen kus, geen bloemen, geen bezoek. Geen zon, geen kleur, geen licht. Maar wat ik nu wil, is iemand die ziet. ook alweer uh, te veel te vroeg van ons uh, weggenomen. En uh, vorig jaar dus. En, ja, het, het, het, wat dat betreft zijn de 2015 en 2016 rampjaren hoor. Als je nagaat, wat er uh, zo al, ook al dit jaar... bij de eerste drie maanden, wat er al weg is. Dat is niet te geloven aan bekende nou, en iets minder bekende uh, muzikanten. Het is echt niet te geloven. Zoveel. Uh, ik dacht, dat geloof ik alleen... Was dat wel? Ik heb ergens gelezen dat alleen in januari waren het er al 42, geloof ik, of zo. Nou, moet je nagaan. Nou nu zitten we in uh, half maart. En de laatste die ons uh, dus ontvallen is, dat was uh, Keith Emerson. Morgen besteed ik daar in de nog wat aandacht aan. Uh, vandaag heb ik daar nu uh, geen tijd meer voor, maar dat komt nog wel. Komt allemaal goed. Um, ik heb nu nog één plaatje. En dat is een heel gek plaatje. Dat is, ja, dat is een heel gek plaatje wat ik nog heb klaarstaan. U kent natuurlijk allemaal Robert Plant. hè? Robert Plant, je kent iedereen, toch? Ken jij uh, Robert Plant? Ja, ja? ja die ja? Ja, ja, heb je wel eens van gehoord. Ja, ja. ja. dat ongelooflijke lekker ding wat altijd voor, uh, voor Led Zeppelin stond. Ja, ja. Nou, Maar dat hij ook andere dingen deed, behalve Hard Rock, dat bewijst het volgende liedje. Want we hadden natuurlijk in de jaren zestig al een aantal keren het hit met het nummer If I Were a Carpenter. Nou, moet je horen. It is Robert Plant. door Tim Harding dit liedje. Er is ook de een versie bekend van uh, onder andere de Four Tops. Maar als ik nou nog mag kiezen... Nou, ik vind dit dan toch de lekkerste. Denk ik. Robert Plant. Geweldig. En... Uh, het is dat je van die collega's hebt die meeluisteren. Uh, kijk, wat je daar zelf niet weet, dat zeggen je collega's weer tegen je. En uh, dankzij Willem weten we dan ook dat de gitaar in dit nummer toch wel bespeeld werd door Jimmy, Jimmy Page. Dus het was nog de halve in. <laughs> dan toch weer wel. Nou, Willem, bedankt jongen voor die informatie. Hè, joh. Top. En kom gauw terug hè vriend, want we... Ook jij moet je plekje weer innemen. en Dat uh, gaat ook gauw gebeuren hoor. Ja. Die hou je niet lang binnen. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, maar die hou je niet lang nou, binnen. Nou, ik, ik, ik ken nog iemand zo. O ja? Uh -huh. Ja, ik ken nog wel iemand zo. Goed, we gaan uh, weer wachten uh, op onze taxi. En uh, ons uh, luxe vervoer terug naar Beverwijk. Goh, oh, wat mooi ja, nou, nou. uh, Morgen ben ik er weer. Samen met Ingrid en morgen hebben we een speciale uitzending natuurlijk vanwege de prijs. de vraag die erin zit. De prachtige actie. En morgen hoort u dat allemaal weer tussen 12 en 2. En donderdag ben ik er ook weer. Ik ga gewoon weer drie dagen in de week doen vanaf eh, vandaag. Hij is een wenende en gezondheid dienende natuurlijk. Ja. Dat moet je Uiteraard. vooral niet vergeten. Uiteraard. Bij leven en welzijn. Zo is dat. Alstublieft we nou bedankt weer voor het nieuws en alle andere dingen. Eh, Willem bedankt voor alle informatie. En uh, u bedankt voor het luisteren, dames en heren. En uh, blijf doorgaan met onze Facebookpagina te liken. Hè. We zitten nu boven de 330, dus we moeten er meer worden. Dag! Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2.